Een groep mannen met messen heeft op een treinstation in China een bloedbad aangericht. Ze hebben volgens het Chinese staatspersbureau 27 mensen doodgestoken en 109 verwond. Vijf van de aanvallers zouden zijn doodgeschoten door de politie. Over de daders en hun motief is niets bekendgemaakt. In China zijn geregeld steekpartijen in het Wilde Weg. Soms zijn de daders oeigoeren. Dat zijn Chinese moslims die zich verzetten tegen onderdrukking in hun provincie Xinjiang.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij een bomvolle uitzending met veel schaatsen, een beetje motorsport en natuurlijk ook veel voetbal, want het is gewoon zaterdagavond. En er wordt gespeeld al een uh, ruim uh, kwartier, onder andere in Zwolle, bij Pek tegen Nek. Pek dat uh, degelijke middenmotor is zo langzamerhand en NEC dat de punten hard nodig heeft, Frank Wielheid. Inderdaad, en, uh, ze zullen er hard aan moeten trekken. Die mannen in degradatienood uit Nijmegen. Want ze staan al met 1-0 achter. Die goal viel na 6 minuten. Goede aanval over de rechterkant. En, uh, nee, dwars door het midden moet ik zeggen. Want die tweede aanval kwam over de rechterkant. Deze kwam dwars door het midden. Steekpaas van Klieg de pol Die uh, Fernandes bereikte. Die vertrok randje buitenspel. Maar uh, uit de rug van Van Eijden. Die was dus te laat. En gezien ook meteen. Hij schoof de bal in de verre hoek achter Jonssen. Daardoor Leid Zwolle. In deze eerste helft met 1-0 kreeg daarna nog een hele grote kans. Maar NEC heeft inmiddels ook al een paar aardige mogelijkheden gehad. Kortom, het is nog niet gedaan. Het is ook nog heel erg lang in deze wedstrijd. En NEC is duidelijk nog niet verslagen. Want zij trekken de laatste paar minuten ook vol ten aanval. 1-0 dus voorlopig voor Peck. Om kwart voor 18 in Deventer de Go Ahead Eagles tegen PSV... en in Den Haag ADO tegen NAC. En om kwart voor negen vanuit Arnhem Vitesse tegen Roda JC. Ik zei al, we hebben ook Motorsport de Grand Prix MX2... en die komt uit Qatar, u weet wel... Daar ergens waar je zandheuveltjes kan maken, denk ik. En er is schaatsen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het NK Sprint en het NK Allround. En de Allrounders zijn geloof ik net klaar met de drie kilometer bij de vrouwensbas. En daar wint uh, Yvonne Nauta een dikke week, anderhalf week geleden... in tranen na de zesde plaats op de Olympische vijf kilometer. Dat viel tegen voor Nauta, vooral voor haar persoonlijk. Ze had meer van verwacht. Wint uh, de drie kilometer in vier minuten veertien seconden precies. En dat is een uh, goede tijd, hoor. Op een buitenbaan in Nederland is dat... Uh, maar twee keer sneller gereden door andere vrouwen. Dus daar heeft Nauta goede zaken mee gedaan, ook voor het algemeen klassement. Diana Valkenburg wordt in het sfeervolle Olympisch Stadion, waar zo'n 13.000 mensen zitten, toe te kijken. Tweede, Irene Schouten, derde op die drie kilometer en Linda de Vries vierde. Als je dan de zaken na de 500 meter van gisteren en de drie kilometer van zojuist bij elkaar optelt, dan zie je dat de kaarten een beetje geschud zijn, maar dat het allemaal nog dicht bij elkaar staat. Jorien Voorhuis, die op de drie kilometer niet verder kwam dan de zesde plaats. Die staat nog wel bovenaan. Gisteren weer de rest van de 500 meter. En heeft morgen op de 1500 meter 1 seconde en 500ste voorsprong op Nauta. Anouk van der Weijden staat derde, 1 seconde en 600ste achter Jorien Voorhuis. Joling op de vierde plaats op iets meer dan anderhalve seconde. En Diane Valkenburg op de vijfde plaats. Ook nog binnen de twee seconden van Jorien Voorhuis. Het gaat dus om de Nederlandse titel. Geen van de dames die hier meedoen. Uh, werd ooit Nederlands kampioen. De titelverdedigster doet niet mee, Jorien uh, Ter De Irene Wüst, grote naam natuurlijk, doet ook niet mee. Het doet mee in het NK Sprint. En dat betekent dat het veld dicht bij elkaar ligt in de strijd om de Nederlands titel en om nog twee tickets voor het WK Allround over drie weken in Heerenveen. Voorhuis dus aan de leiding voor Nauta en van der Weijden morgen de 1500 meter en de 5 kilometer hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar we dadelijk de volgende afstand gaan rijden. En dat is ook weer een allround afstand, namelijk de Vijf kilometer bij de heren. Het is zaterdagavond. Langs de lijnen ze tot 11 uur met Sport en Value. Muziek dus. Mooi, Samsta. Johnson, Valerie. Peck staat voor met 1-0 tegen NEC. Frank Wieluert. Zo is het. We zijn 26 minuten onderweg. Maar de laatste vijf minuten is NEC beter. En krijgt uitstekende kansen om de gelijkmaker te produceren. Meteen na de 1-0 kreeg Thomas die voor Zwolle. Maar die maakte hem niet. Vervolgens aan de andere kant een aantal mogelijkheden gezien. Voor Rex, voor Voor. En een hele grote nog voor Voor. Die uitstekend werd bediend door een steekbal van Jahan Baks. Hij kon zo doorlopen, dwars door de defensie van Peck heen. Maar trof uiteindelijk nog Boer. Die lang bleef staan, goed bleef kijken. En een prima reflex had op de inzet van Voor. Maar nu is het opnieuw NEC met Higden. Higden die de voet wordt dwarsgezet door Van der Werf. Hij doorzag het steekpaarsje goed. Dat kwam van Vermeil. Vermeil die doorliep wilde eigenlijk de combinatie hebben met Higden. Maar die combinatie gaat niet door. Via Van der Werf gaat die bal over de achterlijn. En krijgt Zwolle dus een, een hoekschop tegen. Dat is normaal gesproken niet zo'n drama. Maar als NEC ergens goed in is, dan is het het scoren uit spellervattingen. En dan wel hoekschoppen, dan wel vrije trappen. Dit dus valt onder de categorie hoekschoppen. Die worden genomen door Kolwijk richting de tweede paal. worden ingekopt, en de Boer inderdaad met een enorme reflex op de inzet van Hick. De nieuwe hoekschop voor NEC. Om er even aan te geven, was het Comboy die daar uh, de bal kopte bij de tweede paal? Hoe dan ook. Het was gevaarlijk, want Boer moest optreden. Nieuwe hoekschop, zelfde kant. Opnieuw Kolwijk. Hand de lucht in. Weer die bal richting de tweede paal. Voorbij Boer, nu weggekopt. Opnieuw over de achterlijn. Gaan we naar de andere kant hoekschoppen nemen? Ja, als je het zo laat gebeuren, dan uh, blijft het uh, voortdurend gevaarlijk en lastig. Want op de een of andere manier krijgt Zwolle dit seizoen maar niet voor elkaar om uh, standaard situaties fatsoenlijk te verdedigen. En ook nu. Tonen ze toch wel behoorlijk wat respect voor NEC. En de manier waarop zij hun spellervattingen nemen. Kolwijk moet oversteken. Dus dat duurt heel even. Moet nu dus met zijn linker gaan trappen. Een wegdraaiende bal voor de goal van Boer. Daar komt die wegdraaiende bal. Draait bepaald niet weg. Valt goed bij de tweede paal. Wordt opnieuw ingebracht. Weggekopt dan door Van der Werf. Houdt Boer hem nog net binnen. Van der Werf had echt geen idee waar die bal naartoe ging. Kreeg een boven op zijn knarretje, maar Boer zat er goed achter en dus was er uiteindelijk geen probleem voor Peck bij deze derde hoekschop voor NEC. Eén keer heel gevaarlijk geworden, dus uit een van die hoekschoppen. En nu Peck dat mag voetballen via Van der Werf van achteruit. Meteen onder druk gezet. Dat doet NEC vanaf het begin van de wedstrijd al. Overal op het veld 1 tegen 1 spelen. Ook een centrale verdediger steeds doorschuiven richting het middenveld. Om daar de boel in evenwicht te krijgen. En uh, dat werkt tot nu toe eigenlijk goed. Op twee momentjes na. En uit een van die twee momentjes heeft uh, Peck dus weten te scoren. Nu werkt het wel. Want uh, de bal nog veroverd op de helft van uh, Peck Zwolle. Sajmak nu in de achtervolging op Vermeil. Om uh, in de buurt van de bal te komen. Voordat NEC uh, goed kan opbouwen. Van Eijden verplaatst het spel van de rechter naar de linkerkant. Daar is Conboy. Die speelt Higden in. Bal breed gelegd. Richting voor. Opnieuw naar Higden. Die is naar de zijlijn uitgeweken. Nog maar weer eens een keertje terug naar voor. En zo speelt NEC op het middenveld de bal eventjes rond. Via Kolwijk. Voor is daar achter gekropen. Krijgt nu de bal weer terug. Opnieuw naar de zijlijn. Conboy. Zo speelt NEC even op balbezit met Nielsen. Die al een paar keer... Bijzonder goed heeft ingegrepen op gevaarlijke situatie met, eh, namens Peck in de eerste vijf minuten. Waarin de zwollenaren beduidend gevaarlijker waren dan NEC. Maar in de laatste fase is dat dus andersom. De ploeg uit Nijmegen staat weliswaar achter. Maar is alles behalve kansloos tot nu toe in Zwolle. Het is nog altijd wel 1-0 voor Peck tegen NEC. Gaan even kijken in Engeland. Daar verloor Arsenal met 1-0 van Stoke City. In Stoke was het trouwens. Everton, West Ham United werd 1-0. Fulham tegen Chelsea 3-1. En ik van Schurle. Een doelpunt van Fulham... kwam van Heitinga. Maar volgens mij is die uitslag net andersom. Uh, en heeft Chelsea met 3-1 gewonnen. 3-1 dus voor Chelsea. Hull City tegen Newcastle United 1-4. Anita scoort voor Newcastle. En Southampton Liverpool. Daar is de tussenstand 0-1. Het doelpunt kwam van Suarez. Chelsea Borussia gaat een kop met 63 uit 28, gevolgd door Arsenal 59 uit 28. Manchester City heeft er 57 uit 26 en Liverpool is vieren met 56 uit 27. Dan de Bundesliga. Borussia Dortmund-Nuremberg 3-0. Bayer Leverkusen-Mainz 0-1. Werder Bremen-Hamburger SV 1-0. Augsburg-Hannover 96-1-1. En ook eintracht Braunschweig tegen Borussia Mönchengladbach 1-1. En Schalke 04 heeft de smaak te pakken... na de 6-1-nederlaag op eigen terrein tegen Reaal real van de week. Is het nu uh, vlak voor rust? Bayern München, Schalke 04, 4-0. Vlak voor rust dus. Uh, twee doelpunten van Bayern kwamen van Robben. Bayern München gaat met 62 uit 22 aan kop... gevolgd door Dortmund, 45 uit 23. Dan Leverkusen 43 uit 23. En Schalke, 41 uit 22.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 Het is 2-0 geworden en uh, Klieg is denk ik degene die hem uiteindelijk maakt een vrije trap voor Zwolle. En die bal valt langs alles en iedereen heen. Ik denk dat onderweg niemand hem aanraakt. En eens denkt oh jee, ik ben te laat. En uh, dan ligt die bal al uh, tegen de touwen. Kan het nog een keer zien? Inderdaad, hij gaat langs alles en iedereen heen. Inclusief van de werven Nielsen. Dat zijn de laatste twee waarop eigenlijk Jonssen moet wachten. En of, of zij hem eventueel nog aanraken. En dan heeft de zweet Pech via de binnenkant van de paal. Valt die bal dan binnen. En dan is de paal Klieg de doelpuntenmaker. En dat is op dit moment van de wedstrijd. We zijn dik een half uur onderweg. 35 minuten staan er op het scorebord ook. En 2-0 dus voor Pech. Op dit moment in de wedstrijd is het tegen de verhouding in. Want NEC zat gewoon op dit moment goed in de wedstrijd. Kreeg een paar kansen. Voetbalde goed. Had het spel van Peck aardig onder controle. Maar staat dus wel gewoon met 2-0 achter. Omdat het niet zo geweldig begon. En Zwolle een paar keer aardig steekbalen gaf. Waar uh, uh, goede kansen uit voortkwamen. En nu dan deze vrije trap die NEC om de oren krijgt. En dat is dan het verschil tussen de middenmotor pack Waar Ron Jans vooraf heeft gezegd als we deze winnen zijn we veilig. Kunnen we ons richten op eventueel Europees voetbal halen. Maar hoeven we in ieder geval niet meer naar beneden te kijken. En dat is dan het verschil inderdaad tussen Pek en deze degradatiekandidaat uit Nijmegen. Zwolle maakt de kansen wel af die ze krijgen. En uh, af en toe hebben ze daar dan ook nog een gelukje zoals met deze vrije trap bij ook nog. En NEC heeft dit soort gelukjes niet en maakt zijn kansen niet. Ja, dan ben je natuurlijk gauw gezien. NEC met uh, balbezit van Eiden. Vermeil nog maar weer eens diep gegaan. Ja, Handbaks gaat dan richting de achterlijn. Is onbereikbaar uh, voor de Belg. Dus moet hij even wachten voordat hij de combinatie aan kan gaan met Stefanik. Stefanik uh, legt de bal dan terug in de richting van van Eijden opnieuw Vermel geprobeerd aan te spelen. Die verliest van Thomas en dan gaat Zwolle op de counter. Probeert de bal achter Nielsen, Nielsen weg te leggen. Maar uh, dat lukt niet. Daar was Fernandes eigenlijk al uh, weggelopen. Maar de bal is net niet uh, diep genoeg gegeven door Drost. En SC neemt het tussen alweer over Vermeil. Nog altijd aan de rechterkant. Koolwijk komt even een handje helpen. Indraaiende bal bij de tweede paal. Daar denk ik dat Voor buiten spel stond. Assistentscheidsrechter ziet het niet. Dan wel oordeelt anders. Hij houdt zijn vlag in ieder geval naar beneden. Maar omdat Voor niet zo goed kan koppen van randje 16... is het Boer die rustig opraapt. En, en, en Peck dat kan uh, opbouwen over de linkerkant. Thomas slechte aanname. Vorige week was hij niet bij de Nieuw-Zeelander. Deze week wel. Op de plek waar uh, Benson vorige week nog uh, uh, speelde. Staat hij nu en uh, maakt hij het zijn tegenstander zo moeilijk mogelijk. Maar moet hij er ook regelmatig achteraan. Want Vermeld is meer een opkomende bek dan een verdedigende bek. Nu uh, Peck aan de andere kant. Via Saimak op het middenveld heeft Klieg heel veel ruimte. En nog maar eens schieten dan. Ja, Net had je er heel veel geluk mee. Nu gaat die bal via Nielsen. Die staat randje straks Weer terug het veld in. Terug het middenveld in ook. Voor NEC, dat overneemt en de diepte gaat zoeken. Even kijken of daar bijvoorbeeld Rex aan speelbaar is. Die wil de bal wel hebben. Broersen zit ertussen, blijft goed kijken. De centrale verdediger van PEC... En Thomas, Thomas tussen twee, drie man in. Komt daar ook tussenuit, is dan ineens helemaal alleen. Kan doorlopen richting de goal van NEC. Breed leggen en dan dat schot, dat breedtepaas is eigenlijk net te lang onderweg voordat Caracunis kan schieten. Die moet net even te lang wachten, dat duurt een tel te lang. En daardoor wordt het schot van Caracunis geblokt. Hele handige beweging van die kleine, jonge Nieuw-Zeelander. Waar het zo leuk is om naar te kijken. Omdat hij zo lekker kan voetballen. Die techniek die hij heeft. De snelheid waarmee hij het combineert. En als hij dan door is. Houdt hij ook het overzicht voor zijn ploeggenoten. Dat maakte deze jongeman zo'n aangename uh, speler in het veld. Om aan het werk te zien. En des te prettiger dat hij er deze week weer bij is. Dat hij de vorige week nog aan zijn enkel geblesseerd was. Maar ja, is in de breedte aanspelen is ook een kunstje. Want dat moet je dan wel op de juiste snelheid doen. De hoekschop die Zwolle overhield. Ligt inmiddels alweer helemaal aan de andere kant. Bij doelman Boer. En Peck voorlopig op rozen. Dankzij een vroege goal en een nogal gelukkige goal. Na uh, dik 30 minuten, bijna 40 minuten staan we al op de klok. In uh, Zwolle tegen NEC staat Peck voor met 2-0. Nothing to your dreams. Dreams are yours forever to keep. Keep them in the back of your head, head up high and understand. Got to enjoy the spectacle. Make sure that it's on. knol maakt uh, plaats voor het Olympisch Stadion. Daar staat Steven Dadeboud met Yvon Nauta, de winnares van de drie kilometer. Ja Yvon, dat ging, dat ging lekker. Ja, dat ging heel lekker. Ik, uh, ik was echt gewoon alleen maar lekker aan de toeren en verder gewoon aan het genieten. En, uh, ja, het ijs gleed fantastisch. En, uh, dus ik kon het uh, aan het eind mooie uh, rondetijden goed vasthouden. Dus, uh... Is dat iets waar je naar op zoek was ook, uh, na de spelen? Um, ja, dat, uh, die vijf kilometer die, uh, was natuurlijk niet uh, heel goed, maar ik wist wel dat ik fysiek wel in orde was. En, um, maar goed, die drie weken die, uh, die gaan niet, uh, ga je niet in de koude kleren zitten, dat heb ik wel gemerkt. En dus uh, gisteren toen, uh, had ik nog niet zoveel zin, omdat ik me gewoon niet helemaal lekker voelde. En vandaag was het al weer wat beter. En, uh, nah, maar dat het zo goed was, dat had ik ook niet verwacht, nee. Ja, wat, wat is het dan? Is het ook de, de, de, ja, de atmosfeer hier in en in een, toch een unieke setting voor het schaatsen wat, wat dan meespeelt? Ja, absoluut. Want uh, als je al rondrijdt en, en uh, van die hoge tribunes en uh, lekker in de buitenlucht, dat, uh, ja, dat heeft echt wel wat. Ja. Wat wil je hier dan? Want je, je hebt al een, een WK-ticket, dat is ook natuurlijk belangrijk, maar dat, dat heb je al. Wil je dan gewoon niks minder dan, dan kampioen worden dit weekend? Um, ja, nou, op zich heb ik niet echt... Uh, hier uh, hele doelstellingen aan vasthangen want uh, vooral weer even lekker rijden en een goede drie rij ook voor volgende week weer voor de World Cup en uh, even weer een, gewoon een goed gevoel eraan overhouden en, uh, nou. en wat was het dan dat het goede gevoel ja, in Sochi daar niet was en, en nu hier in één keer weer wel? Ja, ik uh, want uh, de ochtend voor de race was het nog echt goed en dan misschien toch dat allemaal even nou, over de focus heen en dat je dan uh, al net even te veel is en dat je te graag wil, en, uh, dus uh, ja, dan was ik mijn timing gewoon kwijt. Maar uh, dan weet je ook wel dat je fysiek wel je bent tot meer in staat, dus uh, goed. En uh, nu, uh, nu, nu, nu, nu liep het weer gewoon. Dus uh, ja, op de 1500 meter, 1 seconde en 500ste achterstand in het klassement dan uh, op Jurien Voorhuis. Ja, is er morgen dus nog wat mogelijk? Ja, absoluut. Ik krijg gewoon. Uh, hier, uh, nou ja, zo hard ik kan. En, uh, je morgen zo'n vijf rijdt? Lekker maken, nee ja. ga gewoon rijden, we zien wel. <laughs> de eerste bloem heb je in ieder geval binnen? Ja, mooie bos tulpen. Die <laughs> volgende auto, dankjewel. Steven Dadenbouwt was dat. We gaan nog even naar Zwolle, Frank Wieluit. Want, 42 minuten onderweg, 2-0 voor PEC tegen NEC. NEC zojuist door even over de linkerkant, nu opnieuw. Althans, daar leek het even op. Uh, is het Kolwijk die daar een hoekschop verdient? Daarnet even Jahan Baks. Die uh, daar de bal achter zijn twee aanvallers leek te leggen. Maar uh, daar toch nog dreigend werd. En daar kwam Zwolle nog uh, verrassend. Met een heel snel driehoekje zonder dat ze het zelf door hadden uit. Maar dat was maar heel even. Inmiddels ligt de bal dus bij de hoekvlag. En gaat Kolwijk naar die hoekschop trappen. Moet Zwolle dus uitkijken. Geven ze opnieuw een hoekschop weg? Het is de vijfde. En uh, steeds in groepjes van uh, drie. En nu dus twee weggegeven. Allemaal achter elkaar genomen. Ook deze weer Kolwijk aan dezelfde kant van de linkerkant getrapt. Met, een, uh, met zijn linkervoet. En hij trapt hem strak. Niet wegdraaiend. Maar gewoon strak voor de goal van Boeren. Ingeschoten. Vanaf Randjes strafschopgebied. En dan schiet Rex raak. En is de aansluitingstreffer daar. Kort voor rust. Voor NEC. En ik moet eerlijk zeggen. Die is niet onverdiend. Want uh, NEC is het grootste gedeelte van deze eerste helft. De betere ploeg geweest. Gevaarlijk geweest. Maar uh, en ze hebben een reputatie waard te maken natuurlijk ook. Op dit vlak. Boeren is kansloos. Hij wordt omringd. Maar voornamelijk door eigen spelers. En uh, Een prima goed gedrukt schot van uh, Seurendrex. Rex die hier dik verdient. De aansluitingstreffer maakt voor NEC in deze wedstrijd tegen Pec Zwolle. Dat eigenlijk al dacht de buiten misschien wel binnen te hebben. Met die hele vroege goal in deze wedstrijd door uh, Fernandes gemaakt. En die hele uh, gelukkige goal door Mathias Klieg. Die hele verre vrije trap die door iedereen gemist werd. En via de binnenkant van de paal uiteindelijk binnenviel. Maar niets van het alles. We krijgen nog een echte serieuze tweede helft tussen twee ploegen. Die we nou ja, bij fases gelijkwaardig kunnen noemen. Omdat ze allebei bij fases in de wedstrijd beter zijn geweest. En bijzonder aan elkaar gewaagd zijn qua kansenverhouding. Alleen qua doelpunten is Zwolle op dit moment licht in het voordeel. Na iets meer dan 43 minuten leiden zij nog wel in eigen huis tegen NEC 2-1. Buitenschaatsen in Amsterdam. Hoe is het weer eigenlijk, Sebas? Het is uh, droog. Vanmiddag heeft het een klein beetje geregend. Maar uh, nu is het weer droog. Er staat wel een uh, straffe wind uit het zuiden. Die is een, uh, wat harder geworden als ik het vergelijk met uh, bijvoorbeeld een uurtje geleden... toen uh, de vrouwen bezig waren aan een 3 kilometer. Maar laten we in ieder geval hopen voor uh, de heren op de 5 kilometer... dat de omstandigheden voor iedereen uh, gelijk zijn. Met de 5 kilometer zijn we opnieuw begonnen als het ware. De mindere goden, uh, zes ritten in totaal, hebben eerder vandaag al gereden in een soort B-groep. En nu kijk ik naar Wouter Oldeheuvel. Dat is eigenlijk de eerste uit de A-divisie, om het zomaar te noemen, die in actie uh, komt. De nummer drie gisteren van de 500 meter achter Koen Verwij en Lucas van Alfen. Die Lucas van Alve heeft trouwens al gereden. Eindigde maar net binnen de zeven minuten eerder vandaag. Uh, Wouter Oldeheuvel, die een paar jaar geleden, nadat hij twee keer Nederlands kampioen allround was geworden... het allrounde even vaarwel zei, zich helemaal ging richten op de 1500 meter. Want dat was de afstand waarop hij naar Sochi wilde. Maar dat mislukte. Dat zat niet in. Hij heeft het allrounde sinds eind december weer een beetje opgepakt. Opende voortvarend met een rondje 29-9. En dat op ijs tegen die wind inknokkend. Vooral op het stuk richting de finish. Daar hebben ze de wind pal tegen. Daarna zagen we de rondetijden behoorlijk oplopen. Maar nu drukt hij die rondetijden weer een beetje naar beneden. En zo zoekt Wouter Oldeheuvel naar het ritme. In een zweervol Olympisch stadion. Er wordt behoorlijk harde muziek gedraaid tussen de ritten door. Iedereen juicht. En het is dus een volle bak. Qua toeschouwers ook. Zo'n 13.000 mensen, 14.000 mensen, kijken toe. Onder wie de voorzitter van de internationale schaatsunie, Otavio Cinquanta Olde Heuvel... heeft nog een rondje of vijf af te leggen op zijn vijf kilometer. NEC scoorde net de mooiste van de avond. Maar ja, het is nog steeds 2-1 in het voordeel van Peck Schonder. De laatste minuut van de eerste helft, Frank Wieluit. Ja, het is in ieder geval wel weer een wedstrijd geworden. Daar waar je toch het gevoel kreeg een klein beetje dat het over was. Niet als je naar NEC kijkt hoor, want die wilde nog wel. Vrije trap, nu van Eijden, gekopt of Gekopt door Higden en dan half geraakt door, volgens mij was het van Polen daar... die de bal wegschoot, inderdaad. De aanvoerder van Pek Zwolle. Nieuwe hoekschop voor NEC. En dan is er weer alle hens aan dek voor Pek. Want de vorige hoekschop, daaruit viel uiteindelijk dan de goal... En dat is niet verbazingwekkend, want NEC scoort veel uit spelervattingen En Peck krijgt veel goals tegen uit spellervattingen. Kortom, dat is gedoemd om nog eens een keer mis te gaan. Dus opletten bij die hoekschop van Kolwijk ingekopt door Hikten met ongeveer zijn achterhoofd. Gaat die bal nu over de uh, lijn. En dan is het einde eerste helft, zegt scheidsrechter Higgler. Nou, we kunnen zeggen dat het evenredig verdeeld is geweest. Twee ploegen aan elkaar gewaagd. Maar ja, Peck heeft er twee gemaakt en NEC één. Dat is dan het verschil na 45 minuten in Zwolle. Ja, das ist gut. Wells met my guide. Kun je aan de tijd een beetje zien dat het buitenschaatsen is, Sebastian Timmo? Ja, zeker weten we dat wel. Ja. Want uh, Wouter Oldeheuvel Finister is in 6,45. 6,45,92 om precies te zijn. Het is natuurlijk inderdaad een beetje moeilijk in te schatten... Hè, wat, uh, wat nou zo'n tijd waard is. Maar ik denk toch dat een, uh, een goede Wouter Oldeheuvel... als hij alles op het allrounder had gezet... op een buitenbaan toch rond de 6,40 had moeten kunnen rijden. 6,35, 6,40. Maar dat zit er dus niet in 6,45,92. Wel de snelste. Ook sneller dan alle rijders die we eerder vandaag... zeg maar in die B-divisie hebben zien rijden. En dus ging de speaker net over hem helemaal uit zijn dak. Een barrecord! Een barrecord! Maar ja, dat lijkt me nogal logisch op het tijd... De tijdelijke baan in dit Olympisch stadion. 645.92 92 dus voor Oldeheuvel. Nog twee ritten voordat we de baan gaan verzorgen. Daar zitten voor wat betreft het klassement niet echt belangrijke... rijders in. Die komen straks na de baanverzorging allemaal in actie. Onder andere Sven Kramer natuurlijk. Tegen Tetsjan Bloemen neemt hij het op. Kramer gisteren vierde op de 500 meter. Voorlaatste rit Christijn Groeneveld tegen Koen Verwij die de 500 meter won. En de voorsprong verdedigd van 8 seconden... en een tiende op Sven Kramer. En in de laatste rit Rens Rottevel en Douwe de Vries inzet. Voorlopig dus die 6 45, 92 van Wouter Onheuvel. Het was vandaag de opening van het wielerseizoen. De echte opening. De omloop, het, de omloop van het Nieuwsblad kreeg bij de vrouwen een Nederlandse winnaar. Amy Pieters was de sterkste in een sprint van drie. En aan verslaggever Jan-Kees van der Kun vertelt ze hoe die overwinning tot stand kwam. Ja, het was tot aan uh, Couturier was het allemaal bij elkaar. En uh, na Couturier was het zeg maar, gebroken met een groep van twintig, denk ik. Waar het, uh, Paatsberg, het waren allemaal met z'n vier over. Na de pas staat dan met z'n drie en toen zijn we eigenlijk tot aan de finish doorgereden. En laatst 500 meter kwam het peloton uit, heel kort achter ons. En op uh, 300 meter ben ik aangegaan en toen uh, won ik hem. Was dat pokeren met de medevluchters en het uh, jagende peloton erachter? Ja, ja voor, ik zat in principe eigenlijk ideaal, want ik zat aan achter mij. Ik dacht, ja, als we terug worden gepakt, dan maakt het voor mij ook niet uit. Want het doel was dat we met de ploeg winnen, wilden winnen. Dus ja, dan uh, we hadden echt de ideale situatie. Even voor ons beeld, met wie was jij voorop? En hoe heb jij ze toen aangekeken in die slotfase? Ik was met uh, Lucy Amistad en Emma Johansson voorop. En ja, ik zag ook wel dat we alle drie waren al gewoon uit uh, het zagen gehad. En we waren allebei, alle drie ook echt wel uh, moe en uh, kapot, zeg maar. Dus ik denk ja, de, ik moet ze kunnen hebben. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker, maar toen ben ik op 300 meter aangegaan. En uh, toen is het gelukt... Ben jij uh, van start gegaan met dit idee om het op deze manier te doen? Ja, het is wel het plan van de ploeg om het zo aan te pakken. En het is, uh, ja, het is echt perfect gelopen. Dus uh, we kunnen tevreden zijn. Maar jij had wel omloop het nieuwsblad uh, omcirkeld op deze manier? Um, nou, wel eens ploeg zijn daarom omcirkeld. Dus, uh, en we zijn allemaal in uh, goede vorm en we hebben een uh, zeer sterk ploeg. Dus uh, ja, het was, uh, als we ploeg zijn, en wilden we je gewoon goed rijden. Nu ben je hier vandaag, dat is hartstikke mooi. Wat uh, kunnen we nu nog de komende weken verwachten? Um, ja, ik hoop uh, zo goed mogelijk wedstrijden. wedstrijden. Ja, dat is wel moeilijk te zeggen. Maar dit is de, toch wel de uh, officieuze opening van het seizoen, de eerste koers in Vlaanderen. Uh, er komen nog wat mooie uh, wedstrijden aan. Uh, mogen we jouw naam toch wat, uh, wat meer uh, gaan opschrijven voor die wedstrijden? Um, ik denk dat nou vooral de ploeg uh, team Giant Shimano kunnen opschrijven. En, uh, maar ja, net ik het, zeg, het is gewoon heel moeilijk. Want je moet ook gewoon alles om te verlopen. lopen. Vandaag hadden we zo'n dag. Maar het kan ook net zijn dat je ik zei lekker rijdt. Of je, je zit net in een gootje, je valt. En, ja, het, het is altijd moeilijk met deze wedstrijden. Je kan ook gewoon uh, net pech hebben met je goede benen. Dus uh, ja, het, ik vind het gewoon moeilijk om te zeggen. Maar we zijn in ieder geval op, op de goede weg met de ploeg. Je, je verwijst steeds naar de ploeg, maar je zegt toch wel eventjes uh, tussendoor... ik heb goede benen, dan moet je geluk hebben. Dat wilde ik dus wel even voor Je hebt goede benen. Amy Pieters staat er goed voor. Het seizoen is begonnen. Ja, dat is waar. Ja, ik, uh, ik heb t, uh, deze winter hard voor getraind. En t, ieder jaar net niet, zeg maar, het voorjaar en het hele jaar. En ik, ik, ja, ik had nu ook wel bewuste keuzes keuze gemaakt om alleen om te weg te gaan uh, focussen... En... Ja, het is goed uitgepakt tot nu toe. En dat zei Amy Pieters. Emma Johansson werd tweede. De Engelse Lizzie Armistead finishte als derde. En dat was een bijdrage van Jan Kees van der Kun. We gaan eens vooruitblikken op Go Ahead Eagles tegen PSV. De Eagles ja, die komen toch een beetje in de moeilijke fase. Ze staan nog met twee punten voor op RKC, dat onder de streep staat. En PSV, dat wint en wint en wint de laatste weken. Inmiddels al vier keer op een rij. En dat is een Eindhoven's wondertje, mag je zeggen, Arman. Ja, het is nog niet gelukt dit seizoen om vijf keer op rij te winnen. Dus als ze dat vandaag in Deventer gaan doen... dan zou dat toch heel goed nieuws zijn voor de ploeg van Filip Koku. Die slecht begon aan het seizoen. En nu een beetje lijkt op te krabbelen en nog maar vier puntjes achter Feyenoord staat. En nou ja, dan doe je het toch al een stuk beter dan in het begin van het seizoen in elk geval. Ze spelen vandaag tegen go Eagles en wat je al zegt, die ploeg heeft het lastig. go is na Roda de slecht presterende ploeg in de Eredivisie. Vijf puntjes pas gehaald uit zeven duels. En omdat alle clubs onderin wel punten gaan halen, ja, dan ga je als go Eagles automatisch al een beetje wegzakken. En als ze vandaag ook nog eens verliezen dan inderdaad wordt het wel een moeilijk faal. En dat terwijl Go Ahead het zo goed doet is dit seizoen. Het zo aardig voetbal ook aanvallend speelt onder leiding van trainer Fookaboy. Maar ja, dan moet je ook in deze fase van het seizoen als het echt belangrijk wordt punten gaan halen. Bij Go Ahead een aantal wijzigingen in de basisopstelling. Achterin twee veranderingen omdat Bart Vriens geschorst is. Hij wordt vervangen door Ame Voor. En Sandro Schenk die keert terug van een blessure. Dat gaat ten koste van Ricciano Haps links in de verdediging. En voorin is Joey Godé gepasseerd. Hij wordt vervangen door Sander Houtkoop. En dan zegt u Marnis Kolder waar is die dan? Nou die speelt niet. Hij scoorde vorige week wel in het verloren duel tegen Ado. 3-2 werd het in Den Haag. Maar Foukeboy geeft de voorkeur nog steeds aan Erik Valkenburg Die dus ook vandaag centraal in de aanval begint. Filip Cocu heeft bij PSV niet heel veel veranderd. Eén noodgedwongen wijziging omdat Jeffrey Bruma na de 2-0 overwinning vorige week bij NEC in die wedstrijd een gele kaart kreeg. En daarom is hij er vandaag niet bij. Hij wordt vervangen door de Deen Zanka Jurgensen centraal achterin. En uh, hij vormt dus samen met Karim Rekik het uh, verdedigingsduo vandaag uh, bij PSV. En uh, nou ja, we gaan zien uh, of die het uh, gaan houden, of die de aanval van Ahead uh, kunnen tegenhouden. Een wedstrijd die... Uh, over een paar minuutjes gaat beginnen in het knusse stadion aan de Vetkampstraat. En met knus bedoel ik vooral dat je eigenlijk als pers ook niet heel veel kan zien... als de mensen naast je gaan staan. Maar dat maakt het hier ook ontzettend leuk natuurlijk. Go Eagles PSV. Over een paar minuutjes gaan we beginnen onder leiding van Reinhold Wiedemeijer. En ook om kwart voor acht. Ado tegen NAC. Ado uh, inmiddels net boven de streep. 15e, één puntje voor op RKC. En NAC ja, weliswaar de best of the rest uh, bovenaan in het rechte rijtje. Maar ja, dan sta je nog lang niet veilig met 31 punten. Want het zijn er maar vijf meer dan RKC en die houdt kamp ja, en vier meer dus dan uh, ADO Den Haag. En het is altijd wel grappig in zo'n carnavalsweekend. Dan zie je de, de, het uitvak van uh, nak Bredaan. Er zijn allemaal mensen verkleed als uh, bananen of uh, nou, noem maar op wat je wil. En het uh, grappige is, toen zegt iemand tegen mij van... jij hebt je ook heel leuk verkleed, maar ja, zo zie ik er het hele jaar uit. Um, het is dus uh, ADO tegen Nak. Het is een uh, belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Want als je wint, dan heb je wat verlichting... Maar je zei het al heel terecht. Uh, die verlichting is maar heel uh, betrekkelijk. Omdat het allemaal zo dicht bij elkaar staat. Ado Den Haag, Robert Swinkels op doel. Ondanks het feit dat Coutinho weer hersteld is van zijn blessure. Maar ook bij Ado gaat het de laatste weken goed. Dus waarom een winning team uh, veranderen? Dus Robert Swinkels op doel. Danny Bakker speelt op het middenveld. En uh, bij NAC. Uh, Jellet en Rauwelaar, 196ste wedstrijd op rij. Zonder ook maar een minuut te hebben uh, laten lopen. Staat hij in het doel van uh, NAC Breda, dat is knap. Joey Suk speelt op wat gillersen geblesseerd. is, dus ook Ado is geblesseerd. En in de spits Rydal Poetpont. Vorig jaar speelde hij 27 wedstrijden voor ADO Den Haag. Hij scoorde toen maar drie doelpunten. Nu staat hij in de spits bij NAC. Om kwart voor acht gaat beginnen. ADO Den Haag tegen NAC met uh, leiding onder leiding van Denny Maccoli. Michael met Outside. We gaan naar het Olympisch Stadion, naar Sebastian Timmerman, weer een ritje over op de 5 kilometer. We hebben daarin een nieuwe snelste tijd gezien van Arjen van der Kieft. Dat is altijd een diesel. Die heeft wat rondes nodig om op gang te komen. Maar als hij dan eenmaal op gang is en hij heeft zijn dag... dan kan die vlakke ritten rijden op 5 of 10 kilometer. En dat bewees Van de Kieft in het Olympisch Stadium. Hij verbetert de tijd van Oldeheuvel. Hij brengt het de snelste tijd tot 6.42, 46. Het is wel inmiddels gaan regenen. Het is van die, van die druilende mieze regen die toch redelijk hard naar beneden komt gezet. Als er nog één rit terugkomt gaan hebben voor de baanverzorging. En dat is de rit tussen Jos de Vos en Tom van Beek. De Nederlands kampioen marathon bij de eerste divisie. En die laatste, die Tom van Beek, heeft de leiding genomen in de rit. En heeft na 2200 meter nog een lichte voorsprong op het schema van Anje van der Kieft. Maar hij levert al wel per ronde nu wat tijd in. Hij heeft nog maar een 48 honderdste van een seconde voorsprong op Van der Kieft. En dat waren twee rondjes geleden. Nog 2,5 seconden. Dus zo lijkt Anje van der Kieft zich geen zorgen toe vermaken. Dat in deze rit zijn tijd verbetert gaat worden. Maar de gelijke omstandigheden, die we toch altijd wel hopen bij het schaatsen, die zijn inmiddels wel verkeken, want reed Wouter Oldeuvel bijvoorbeeld nog in de droge omstandigheden. Inmiddels uh, is het dus uh, gaan regenen bij de rit van Tom van Beek tegen Vos. die inmiddels allebei langzamer zijn dan het schema van Van der Kieft. Pek tegen NEC, Frank Wiel uit tweede helft. Ja, net begonnen en een goal en uh, dus is het 2-2. Want uh, het is NEC uh, dat scoort en volgens mij is het Higden die zijn tiende... Van het seizoen maakt goed voor zijn tegenstander gekomen bij de eerste paal. Bal komt vanaf de achterlijn. En dat is ongeveer 30 seconden nadat ze voor het eerst gevaarlijk waren na rust. En we zitten 1 minuut en 10 seconden na de pauze. Kortom NEC heeft in de rust wel degelijk begrepen. Hier is wat te halen. Want we hebben meer balbezit. Uitstekend gedaan trouwens door die twee weer aan die rechterkant. Die elkaar steeds beter lijken te gaan vinden gedurende deze, com deze competitie. Dat zijn Jahan, Baks en Vermeil. Met name omdat Jahan Baks een tijdje geblesseerd is geweest. Hebben die twee even de tijd nodig gehad om geblesseerd, om op elkaar ingespeeld te raken. En we moeten naar Arman. 54 seconden gespeeld in Deventer. En de thuisploeg komt op een 1-0 voorsprong. Jartinho Antonia maakt de 1-0 voor Ahead Eagles. Wat een droomstart zeg dan, voor de vloeg uit Deventer. Na een hele goede aanval aan de linkerkant. Waar Sander Houtkoop weg is ontsnapt aan de aandacht van Santiago Arias. En zijn voorzet is dan op maat. En de verdediging van PSV is dan uiteen gereden helemaal. Ze letten niet op de centrale verdedigers. Op Antonia die dan komt binnenlopen. Op een randje buitenspel is de voorzet van Houtkoop goed. En Antonia die kan die bal dan heel simpel binnentikken. Zoet is te laat. En zo staat het na een minuut. 1-0 voor Ahead Eagles tegen PSV. En ja, dan gaan we terug naar Frank Willard. Uh, inmiddels weer gescoord of nog niet? Nee, zo snel gaat het ook weer niet. Maar uh, het is wel terecht hoor dat het 2-2 uh, staat. Want uh, NEC, ja dat krijgt gewoon echt verrot makkelijk goals tegen. Maar uh, het is wel beter dan uh, Peck in uh, deze wedstrijd. Heeft meer de bal gehad voor de rust en is uh, gevaarlijk geweest. Moet alleen uh, wat uh, eerder misschien wel op doel schieten. Nu ook weer een bal goed voorgegeven. In het midden net Higden weer uh, gemist. En... Uh, dan als... Uh van de eigen goal af wil komen. Komen ze niet eens van de eigen helft. Want dan heeft NEC de bal alweer. Om aan te geven dat bij NEC een heleboel dingen goed gaan. Behalve die tegengoals. Daarin zit het uh, nou ja, niet tegen. Dat is gewoon uh, een gebrek aan kwaliteit. Dat de NEC ze zo gemakkelijk tegenkrijgt, uh, Inmiddels 63 doelpunten in deze competitie al tegengekregen, Dan zou je dat gerust een Achilleshiel kunnen noemen. Het meest van alles en iedereen in de eredivisie. Maar in deze wedstrijd uh, hebben ze er uh, ook twee gemaakt. En daardoor staat het op dit moment in Zwolle 2-2. En dan gaan we ook eens kijken bij uh, Andy Houtkamp, bij Ado Nak. Daar nog helemaal niet gescoord? <laughs> nee, terwijl die wedstrijd toch zeker al uh, 1 minuut en 50 seconden bezig er is. Het nu bijna schot van uh, Danny Holla. Uh, ja, Ado heeft er zin in. Staat 0-0. Na nu dus uh, precies 2 minuten spelen. Uh, Ado heeft er zin in. Meteen in de aanval getrokken. En dat uh, leverde een halve kans op voor Van Duinen. En een uh, schot van Holla zojuist. En uh, ja, ik moet zeggen, de sfeer zit er uh, best wel in. Aan de ene kant al die carnavalsviertels van Nak die meegereisd zijn. In bonte uitrusting en net nog de Polonaise vierend. Maar Nak zelf. Uh... Uh, heeft het uh, nog niet in de, in de gaten dat er wordt gevoetbald. Want de bal wordt zomaar over de zijlijn gespeeld. En ook het uh, Den Haag publiek heeft er zin in. Vuurwerk afgestoken. Uh, je ruikt het. De kruiddampen beginnen langzaam op te trekken. Maar dat uh, maakt het toch wel uh, sfeervol in het stadion. Dat niet zoals gewoonlijk helemaal uitverkocht is. Dat blijft toch jammer. Balbezit voor Ado Den Haag aan de linkerkant via een ingooi. Schet gaat zich daarvoor melden. Het gaat dus goed met ADO onder leiding van Henk Vrezer. De laatste keer dat ik hier was speelden ze hier tegen Heracles. Verloren ze met 3-0 en uh, ging uh, Maurice Stijn eruit. Dat blijft uh, een, een trieste, treurige zaak. Maar goed, zo werkt het nog eenmaal in het voetbal als ADO nog altijd de bal heeft. En, uh, via Malone uh, bij de achterlijn gaat de bal weer over de zijlijn via een uh, nakverdediger. Nee, scheids, dat zie je niet goed hoor. Makkelij ziet dat absoluut niet goed, want uh, Suk. Heeft de bal het laatst geraakt. Maar Nak krijgt de inworp. Meter of drie, vier bij de cornervlag vandaan. Nak dus uh, spelend zonder de ge geblesseerde Hadouier en Gillissen. En Pidiccia, normaal uh, invaller, uh, supersub zeg maar, is uh, nog altijd geschorst. En dus is hij er niet bij. Maar de inworp heeft weer niet veel opgeleverd voor Nak Breda in tegendeel. Uh, de aanval is meteen weer voor uh, uh, ADO Den Haag. Een uh, schot. Uh, geprobeerd door Zuiverloon, wordt uh, gekraakt. En de afvallende bal gaat over de zijlijn. Geschopt door Nak. Uh, Nak nou, dat het dus moeilijk heeft in deze beginfase. Nu uh, even een balletje meenemen dat uh, nog voor doel wordt geslingerd. En uh, dat kan de tweede kans opleveren, waar het niet. Dat de bal gewoon niet goed is. Staat nog 0-0 na vier minuten spelen bij Ado tegen Nak. Sebastian, ik ben erg benieuwd of Jos de Vos en Tom van Beek al binnen zijn. Ze zijn binnen, en dat was net voordat het licht uitging in het Olympisch Stadion. Maar dat is volgens mij gepland, want we krijgen een optreden op het uh, middenterrein. Want ja, het is ook een beetje een show. Uh, Gala-voorstelling, uh, dit uh, Nederlands kampioenschap. Uh, met alle huldigingen er ook nog eens bij. Ze zijn binnen Jos de Vos en Tom van Beek, maar kwamen niet aan die tijd van Anje van der Kieft. 42-46. De tijd van Van der Kieft staat nog altijd als uh, tijd uh, die uh, het snelste is op de vijf kilometer. Wouter Oldeheuvel tweede, en hij is de beste in het klassement van de rijders die uh, tot nu toe de 500 en de 5 kilometer er al op hebben zitten. Negen uh, rijders krijgen we, zes uh, rijders moet ik zeggen, krijgen we nog na de twijl. Met Sven Kramer in de rit tegen Tedjoen Bloemen. Ik ben benieuwd waar uh, Kramer zin in heeft op dit buitenijs. Het is weer droog in ieder geval uh, in uh, Amsterdam. En waar Kramer toe in staat is Christa Groeneveld tegen Koen Verweij en Rens Rotterveld tegen Douwe de Vries. Dat zijn de nog resterende ritten op de 5 kilometer bij de heren. En hopelijk doen het Lichte, toen ook weer. De spelers van PSV hadden het carnaval nog in de kop toen ze begonnen aan de wedstrijd tegen de Goa Eagles. Arman afster ook Ja, dat denk ik ook uh, inderdaad. 1-0 de voorsprong voor uh, Goa Eagles. Is dus door die goal al binnen de minuut van uh, Antonia, die uh, nu ook in Balbus is in de as van het veld halverwege de helft van uh, PSV. PSV dat een beetje lijkt te zijn geschrokken van dat uh, agressieve begin van uh, Goa Eagles. Maar ja, dat, dat kan je toch verwachten. Want in principe doet GoA dat elke thuiswedstrijd. Ik herinner me bijvoorbeeld nog uh, de IJsselderby tegen Zwolle. Die Goed met 4-1 won, waarbij Pek ook zo schrok van dat agressieve begin. En Goed ook al na een paar minuten scoorde. Ja, dan moet je als trainer je ploeg daar toch op kunnen voorbereiden, zou je zeggen. Maar het is blijkbaar niet helemaal gelukt bij PSV. Met Rick Kiek nu aan de bal, die inlevert bij Mark op het middenveld in As van het Veld, Gaat naar de linkerkant naar Depay. Memphis Depay die last had van zijn teen, maar gewoon kan spelen. Hij heeft de warming up goed doorstaan. En dus staat hij gewoon in de basis aan de linkerkant bij PSV. Maar Goed is in de aanval aan de rechterkant. Met Jeffrey Rijsdijk tegenover Willems. Rijsdijk naar Turecht op het middenveld. Maar omdat PSV dan doorjaagt via Park moet go terug. Maar dan kan go er alsnog goed uitkomen via Houtkoop. Maar de paas die hij in gedachten had, Houtkoop, naar de rechterkant, naar Rijsdijk, die is niet goed. Daar zit Park tussen. Waardoor PSV kan overnemen en dan nu de bal hoopt uit te verdedigen. Dat gaat met hangen en vergelukt Lukt dat? Nee, toch niet. Want go zit er weer tussen. Goed begin hoor, van go Eagles dat er heel kort op zit. ...agressief speelt en uh, PSV niet de rust gunt die het eigenlijk wel nodig heeft... ...de ploeg uit Eindhoven om uh, tot een goede aanval te komen. Dat is in de eerste zeven minuten van uh, deze wedstrijd nog niet gelukt. Goed is nu weer in balbezit met voor ...die uh, heel wat meters kan maken, de centrale verdediger... ...omdat hij niet wordt lastig. lastiggevallen door elkaar. Ja, Améfor levert de bal dan in aan de rechterkant bij Houtkoop. Die komt met een voorzet naar Valkenburg. Dan uh, kan Valkenburg daar net niet aankomen omdat hij een goed schouderduwtje krijgt van Zanka Jurgensen, de centrale verdediger van PSV. Waardoor die bal over de achterlijn gaat. En Jeroen Zoet namens PSV de doeltrap mag nemen na acht minuten. En de verrassende 1-0 voorsprong voor go Ahead Eagles. 2-2 is het bij PEC tegen NEC, Frank Willeit. Ja, en NEC, daar gaan ze weer. Stefanik, dwars door de verdediging heen. Achterlijntje halen, kan die de bal wel voorgeven, dat kan niet. Hoekschop verdienen kan wel. En dat is al een halve goal in deze wedstrijd tegen, NEC, tegen Peck Zwolle. Na 53 minuten die hier op de klok staan... En dit 2-2-stand dus gaat opnieuw Kolwijk richting de hoekvlag. Dat is voor de zesde of de zevende keer. Ik heb natuurlijk weer niet allemaal fatsoenlijk meegeschreven. Dus laten we het houden op zeven. Want zo vaak heeft hij wel bij de hoekvlag gestaan. Voor de vierde keer aan de linkerkant. Dat durf ik wel met gestelligheid te zeggen. Want het is de vierde keer op rij namelijk dat hij daar staat. Zijn hoekschop is te kort En dus geen gevaar achterin bij Peck in eerste instantie. Althans voor in tweede instantie wel die bal bij de tweede paal neergelegd. En dan moet Zwolle van de goal afkomen als ze hem wegverdedigen met het hoofd. En en uh, daar uiteindelijk overnemen via Thomas. Die wordt ondersteboven gelopen. En dan is de aanval van uh, Zwolle in eerste instantie gestopt. Rex is uh, de dader. Op de helft van Peck wordt die vrije trap nog genomen. Wordt kort en snel genomen. Daar waar aan de hele andere kant, aan de rechterkant, Karagounis nog wel in het veld staat. Maar straks vervangen gaat worden door Virgil Narsing omdat uh, de Griek uh, geblesseerd is de overname van uh, NEC. En uh, Jahan Baks die probeert de bal bij Higden neer te leggen. Of bij Voor, hoe dan ook. Hij komt daar precies tussenin uit bij Van Polen. En dan kan Zwolle overnemen. Het tempo in de wedstrijd even omhoog. Garagunis met Klieg. Klieg die naar de rechterkant uitwijkt. Daar Saimak uh, eigenlijk een beetje in de weg staat. Die stapt dan door naar binnen. Maar Klieg kan dan die bal niet uh, naar, binnen doorsteken in de richting van Fernandes. De maker van de eerste goal van de avond. Hij maakte één van de 4 die eerlijk verdeeld zijn over twee en daar is de wissel tussen Karakunis en Narsing. Dan hebben die ook meteen meegepikt. De tussenstand in Zwolle tussen Pek en Ek 2-2. Dan kunnen we nog even kijken bij Ado Nak ook. die. Ja, nog steeds geen doelpunten. Maar Nak is nog niet op de helft geweest. Nu een schot van Alberg. Maar die raakt de bal volkomen verkeerd. De bal gaat een meter of tien naast het doel van Jelle ten Rauwelaar. Die dus aan een prachtige serie bezig is. 196 wedstrijden op rij. In het doel van Nak Breda zonder ook maar een minuut te missen. Dat is knap en uh, is een pluim waard. Die zal hij ook wel krijgen in de afloop van de wedstrijd, die pluim. Het is 0-0, uh, Nak nog niet op de helft geweest van ADO. Maar ADO heeft uh, buiten een paar schoten en een paar halve kansen niet heel veel kunnen creëren. Is toch uh, de sterkere ploeg. Het duurt heel lang voordat uh, Ter de bal weer in het spel brengt. Doet dat uh, richting de linkerkant waar de rover de bal uh, doorkomt. Maar meteen weer in de voeten van een van de Den Haag spelers. Van Holla gaat de bal naar de linkerkant naar Meijers. Meijers vraagt en zoekt om assistentie. Vindt dat door bij Wormgoor. Wormgoor bal naar voren. Holla, goede paas naar buiten naar Schet. Schet trekt naar binnen. Kijkt wie er vrij loopt. Holla. Frank Wilaert heeft wat te melden. Ongelooflijke knal, zegt van Joost Broersen. Van 30 meter, een streep in de verre hoek. Daar is Jonsen kansloos op, want die staat weer te wachten. Komt er onderweg nog iemand aan per ongeluk? Maar nee hoor, en dan is hij voor de derde keer verslagen. Een schot van een enorme afstand van die centrale verdediger. Het aardige is, die bal gaat zijn kant op. En het hele stadion hoor je al van, doe dan, doe dan, doe dan. Maar het is 30 meter, dus Broersen... Die stapt nog een paar meter en denkt, nou ja, vooruit dan maar. En die roeit die bal daar. En het zijn net zegt ongelooflijk. Wat een heerlijk doelpunt. 56 minuten zijn we onderweg. En Zwolle staat weer voor tegen NEC. Het is 3-2. En bij die andere wedstrijd is een minuut of 11, 12 gespeeld. Ahead Eagles, PSV is 1-0. En Ado Nak nog 0-0. De late wedstrijd komt uit Arnhem en gaat tussen Vitesse en Roda. We zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur met Nanette Bijl. Oh, nee. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Het tweetal is rond drie uur aangehouden in dit hotel in de Duitse plaats Zwerfte. Bonnie en Clyde. De politie nam een vuurwapen in beslag. Homo-haat, een Westers exportproduct. We do not want this sickness. En nou Simons dochter, hasselaar. Op radio 1. OVT. This is sick. Morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Een rusteloze globetrotten? zoekt lieve huismus die op zoek is naar een rusteloze globetrotten.